De wachter bij de brug over troebelwater verwelkomt haar Weet zij wel dat na het oversteken van deze stroom haar kweesten begint? Een de ervaring langs onbestaande paden door het hol van de nacht. Een denkbeeldige openbaring van een open stad vol kleuren bracht. Een ontsloten wereld van de tover om de sferen. Ultraviolette straten transformeren. zie gedelicate stromen schitteren rond de dames en in Close and koud in Sterven veel van kennis verzamelen, doen we allemaal. Dus laat je dwaal, gaan, Trek de straat onder uw voeten vandaan. Dit is het zijzing, dit is het zijzing, onder uw zijzing. Al het donker en het licht doorbreek ze met de kleuren van de regenboog. That's it. dit punt is geen kaartje meer geldig. Het licht wordt zwak. Gebruik het goed. En ken de weg in het donker als het moet. Die vind je bij het licht van je eigen innerlijke gloed. Voorbij dit ogenblik zal je mijn stem niet meer horen. Maar luister naar je eigen innerlijke stem. Vrij los brengen naar je bestemming, je bestemming, stem, stem. Boom. Oh. Boom. Cool. Er zijn stemmen in je, in je hoofd. En het licht is uitgedoofd. Het is uitgedoogd. Wat sta je daar te staan? Nou, vertel het. Nee! Je bent het niet waard. Het niet waard. Is dit wat je wilde? Nee. Nee. Nee. nee. In de warm. Alles trillen? In de hel ben je beland gevecht met je duistere kant Wij zijn de spinsels van je geest Jouw geesten Hersen schimmen en het beest. beest Miserabel ben je in de krochten van het venijn Verstoppen heeft geen zin We zullen je altijd vinden Nergens ben jij veilig ja, ben. Nooit en ten nimmer zal het licht voor jou Wel geeft ze niet uit. Hun woorden doen je misschien wel pijn. Maar waarom denk je dat ze er zo graag zijn? Ze mogen je veel meer dan ze willen toegeven. Kijk naar het plezier waarmee ze feesten. In plaats van te denken dat ze eng zijn en verkeerd. Geniet hun gezelschap. Laat ze je omarmen. Dat is een goed begin.